Ziekenhuizen in de grote steden hebben een drukke nieuwjaarsnacht achter de rug. Het aantal slachtoffers lag bij sommige ziekenhuizen hoger dan vorig jaar. In bijvoorbeeld Den Haag en Zoetermeer was dat twee keer zoveel, vooral door vuurwerk. Ook waren er meer gewonden door geweld en valpartijen door alcoholgebruik. Bij de explosie vannacht in Zwitserland zijn vermoedelijk tientallen doden gevallen en zeker honderd gewonden. Dat meldt de politie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag onderzoekt of er ook Nederlanders tussen zitten. De ontploffing was in een bar in een wintersportoord in het zuidoosten van het land. Het is niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. De oorzaak van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam is nog altijd onbekend. Het vuur begon vannacht in de top van de kerk. De kerktoren en het dak zijn ingestort. Er is geen gevaar meer dat het monument verder naar beneden komt. Door de wind is blussen lastig en de buren moesten hun huis uit. En de reddingsbrigade waarschuwt mensen om niet op eigen houtje de zee in te gaan bij Scheveningen. De officiële nieuwjaarsduik is afgelast vanwege de wind. Zo'n 10.000 mensen zouden meedoen, maar het is niet veilig genoeg. Ook de nieuwjaarsduik van Egmond aan Zee is afgelast geregeld buien, weinig zon en dus een wind die hard kan zijn. Het wordt zo'n 5 graden. Vanavond buien, kans op natte sneeuw... en de temperatuur daalt dan tot dicht bij het vriespunt. En dat was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. 538 keer dan voor je door Flitsmeister... maar daarin uh, helemaal niks te melden. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien... meld het vooral via de app van Flitsmeister. Veilige reis.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 Access. Stap in jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Koop nu je ticket met korting via vakantiebeurs.nl Ja, hier je vrienden van de, de 5 uur 8 Show: Tim, Florentien, Hik en Niels. En wij wensen jou een fantastisch 2016. Oh, Geniet ervan. Muzikaal, gezond en heel veel lachen. Ja, goeiemorgen. Lekker uitbrakken met de hit van 538. En voor 35, 8, Jack Mahoney, ze komen eraan. En eerst Kensington, dit is Stee. Radio 538. 538, je hoorde Never Forget You. 5, 3, ja, en over uh, vergeten gesproken, ben je een beetje vergetenachtig? Ja, ik wil heel graag zeggen dat ik dat eigenlijk ben, maar ik ben het niet. Klinkt misschien een beetje raar, maar ik lees hier net een onderzoek... dat blijkt als je vergetenachtig bent dat je socialer, empathischer en slimmer bent. Nou wordt mijn hoop duidelijk nu waarom ik uh, niet vergetenachtig ben. Het zijn de hits van Vaterjacht met zometeen Dua Lipa. Ook een heerlijke classic van Hobie komt eraan. En hey, je hey, hoort wie het eten van ijs ooit gezond vond. Nou, ik vind het een goed idee, maar wie het ooit heeft gezegd... je hoort het zometeen op Vaderjacht. Eerst de nieuwe van Fleming en Meteor, dit is niet nodig. Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek?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 You like a ro- Watch me shine, shine, shine Cause the thing I love about me is you No Zijn er van die uh, geruchten in de wereld waar zelfs uh, een gemiddeld rollelkanaal nog zich niet aan wil branden. Een bekend gerucht bijvoorbeeld is dat uh, Paul McCartney in 1966 zou zijn omgekomen bij een verkeersongeluk. En dat Lookalike zijn plek heeft ingenomen, weet je wel. En uh, misschien word je ook wel bekend, Elvis Presley die zou dan zijn dood in scène hebben gezet... om dan te ontkomen aan de paparazzi en dat soort dingen. Maar ik heb het nieuwe voor je, een nieuwe gerucht. Adele en Sam Smith zouden namelijk dezelfde personen zijn... Het viel namelijk meerdere mensen op dat uh, ze elkaar nooit in de weg lopen... wat betreft het uitbrengen van albums, het winnen van prijzen en dat soort dingen. En een paar jaar geleden kwam er een filmpje uh, op uh, Twitter en dat soort dingen uh, uh, voorbij... waarin Adele en Hello uh, wordt afgespeeld. En als je dat zou vertragen, dan zou je heel misschien Sam Smit kunnen horen. Dit is dus Adele... Ik denk dat ik toch maar ga geloven in Area 51. Maar goed, Sam Smit, hoor je nu bij 538. Dit is Desire. Don't let me go. Be the one and only. Take all control.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 Altijd een werkende en energiezuinige droger vanaf 17,99 per maand. Hurum op coolblue.nl. Twinkelweken bij Grando. De laatste kans op feestelijke jubileemdeals. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Lekker uitbraken met de hit van 538. Nate Smith, Mark Morrison, Ze komen eraan. naar nou, Alessandro en Becky Hill. in 2016 En with the Houston, you're the, I wanna dance with somebody. Zometeen op 5.38 een mega grote artiest die eigenlijk nooit artiest had willen worden. Wat hij wel had willen worden hoor je zometeen op 5.38, ook eens lekker een beetje onderweg voor je, de nieuwste Nate Smith, Davina Michelle en Tyre Cruise. ze komen eraan. Eerst op 5.38 Mark Morrison, dit is Return of the Mac. So with no trouble mm -hmm. Popping them away Maybe let's make some je hoorde de motto. Hey, wat wil jij vroeger eigenlijk heel graag worden? Nou, ik wil graag piloot worden, maar dan had je wiskunde B voor nodig. Dat had ik helemaal niet, dus dacht ik nou weet je, dan ga ik maar iets anders doen. luchtverkeersleider wat nog een beetje in de buurt zit, maar ook dat kon ik niet. En ja, als je dan echt niks kan, dan eindig je natuurlijk uiteindelijk gewoon bij de radio. Tiesto, <lacht> die dus net hoorde Fabriag, die wou eigenlijk ook helemaal geen DJ worden. Nee, hij wou het liefste kok worden. Weet je, inmiddels mixte hij ook gewoon een beetje hitstomme elkaar in plaats van ingrediënten. Dus wat dat betreft, er is weinig veranderd kunnen bestellen. We kunnen de chesto en even Max en de motto. Natuurlijk bij 538 op deze nieuwjaarsdag. Dankjewel dat je bij 538 op aanstaat. Zo met een tire cruise met toch uh, wel het anthem van nieuwjaarsdag. Hangover komt eraan en dit is somber. State of mind Long roads lie ahead Vateriacht met de Vina Michel. Je hoorde What a Woman. En mocht je nog steeds uh, geen genoeg hebben gehad, natuurlijk van 2025, goed nieuws zometeen. Want zometeen op Vateriacht, Jordi Wardens met de top de, uh, 100 van 2025. I